Dit van der Linde met het NOS-journaal. Vannacht zijn opnieuw Westerse schepen aangevallen op de Rode Zee bij Jemen. De Houthis zeggen dat ze 37 drones hebben afgevuurd op Amerikaanse schepen. Vanochtend zei het Amerikaanse leger dat er 15 drones zijn neergehaald. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen bij de aanvallen. Bij een aanval eerder deze week op een Brits schip kwamen drie mensen om. De rebellen vallen sinds november schepen aan... die volgens hen een connectie hebben met Israël... om naar eigen zeggen de inwoners van Gaza te steunen. In Amsterdam zijn vannacht een paar minuten na elkaar twee explosies geweest. Volgens stadszender AT5 raakte niemand gewond. Wel liepen beide woningen schade op. Door een van de ontploffingen ontstond kort brand... Bij de andere woning raakte de voordeur en brievenbus beschadigd. In Amsterdam zijn, net als in andere steden als Rotterdam, veel explosies bij woningen. De politie zag vorig jaar een verdubbeling van het aantal explosies in de hoofdstad vergeleken met het jaar ervoor. Bij een zwaar ongeluk op de A1 bij Voorthuizen zijn vanmorgen meerdere gewonden gevallen. Zeker vier auto's en een vrachtwagen waren erbij betrokken. Op de weg was het een ravage. De A1 richting Amersfoort is nog steeds dicht. Op de Universiteit van Cambridge heeft de pro-Palestijnse activist een schilderij van Arthur Belfour beklad. In een video is te zien hoe de vrouw rode verf spuit op het portret en het erna met een mes stuk maakt... Balfour was een Britse minister van Buitenlandse Zaken aan het begin van de 20 e eeuw. en staat bekend om de balfour verklaring Daarin verklaarde hij in 1917 dat de Britse regering achter de stichting van de Joodse staat in Palestina stond. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolken. Er waait nog een stevige wind uit het oosten. De temperaturen lopen vanmiddag uit 1 van 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Vanavond zijn er meer wolken en is er ook kans op een bui.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 Wanneer het lekker weer is de natuur in blijde lach. App basis de te maken poesje voor de dag. De meisjes maken stijve papseljatjes in de haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Dus ze gaan naar het en paar die zegt jongens. Maar mama zegt dat er man een oude zij, ze slimmer is. En dan roept zij uit, dan kind, de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst de deel, met brede sfeer, haar baai erop, van op. Maar potloom roept ze gilt, de zee zit in mijn oog.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 Met betaald antwoord dat ik was benoemd. En toen kreeg ik later nog een briefje van Wachten, donk eroverheen. dat de bestuur meer vertrouwen in mij had dan ik zelf. Nou, <laughs> briefje dat is... heb ik nog altijd. Kan je nagaan. <laughs> 1952. Ja. Dus je begon na de zomervakantie? Ja, meteen. En in wat voor. Uh, ja, toen hadden we nog klas hè? Eén tot en met zes, want Gelukkig de kleuterschool ja. was apart. Ja. Ik. Uh,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 Je had het openbare onderwijs. Dat ging onder het gemeentebestuur. Bestuur. En dan waren jullie bijzonder onderwijs. Ja. En dan had je een schoolbestuur. Ja. En je noemde net de naam van. Domenee uh, so, de Ru was in mijn tijd. En Jan Brink. En consorten. En mevrouw van der Meijen. Nou ja, mevrouw Bosman. Van de Bakketbakker. En uh, van Venema was de eerste erevoorzitter. De burgemeester van toen. Dat was de erevoorzitter van het schoolbestuur.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 Albert Jan, heb jij een muziekje voor ons klaarstaan? Dan gaan we even nu naar een muziekje. Dik het dan, klom op de trap. 's Morgens vroeg om kwart over zeven om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei ik het dan. Ik heb gekregen Rode laarsjes Voor de regen Het is nog niet waar Zei de giraf Dikkertje, dikkertje, dikkertje, dikkertje Ik stap af Zeg giraf Zei dikkertje tap. Ik moet je nog veel meer Vertellen Ik kan al drie Letters spellen ABC is dat niet knap Ik kan er ook al bijna rekenen Ik kan mooie poppetjes tekenen Lieve deugd, zei de giraf Kerel, kerel, kerel, kerel, ik sta daar O oh, giraf, zei ik het je dap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 Daggiraf, van de trap Met een griezelig grote staal Op de nek van de giraf Zet het dingetje Dap zich af Roets! Daar gleed hij met een vaartje Tot het einde van het staartje Boem! Au! Daggiraf, zei dingetje Dap Morgen kom ik toch weer hier met de traan. Morgen kom ik toch weer hier met de traan. Nou, dit was wel een heel gezellig liedje. Ja, ja. ja we hebben hier ondertussen B uh, gezongen van dikketje dap, het liedje van. We zongen dat op, op school ook ja. van uh, Annie MG Smiet en dit in een.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 Nee, nee, ik geloof het ook niet. Nee, nee, dat gebeurt nog steeds. Je noemde net de Karel Doormanschool. Ja. Heb je daar ook wel gewerkt? Ja. En daar de, waren natuurlijk heel veel mensen. De oud, andere, oudere leerlingen zullen zich nog wel herinneren. Mevrouw Gieltij, Corrie Schwam, mevrouw Zijstra, Dees, die, die organist bij ons was in de Hervormde Kerk, Miss Sterrenburg.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 Ja, later is het met een gang verbonden. Maar we zaten op hetzelfde terrein. Ja, En de kleuterschool van de Julianeschool, dat was de klimop? Of die niet? was tegenover ons. En daar uh, was Akelin Bosma was daar. En ik dacht dat een van de meisjes van Bosman daar ook gewerkt heeft. Van, uh, hoe heet die nou? De gemeentesecretaris. Willemien heeft daar nog gewerkt. Willemien Bosman. Maar verder had je daar weinig contact mee. Ja, precies. Dat, want er waren ook nog nonnen, hè? En een, een katholieke kleuterschool. Want die zat, die zat tegenover jullie en de klimop zat in dat straatje. Zat in het straatje. Ja, daar weet ik niks van, van die katholieke kleuterschool. Heb je ook wel op de Maria-school gewerkt? Ja. Ook zelfs? Ja, ja, ja. En, uh, en ik ben zelfs op de Maria-school geweest... dat ik op de Hannischaf-school werkte... Maar die was overvol en de Maria-school had lokalen leeg. En dan moest je over het kerkhof naar de Maria-school toe. Hè? In de, op de Koninginnenweg. Nou, ja, daar liep een meneer altijd heen en weer te wandelen. Dus ik zei braaf, goeiemorgen. En er werd heel kwaad naar me gekeken. En toen mocht ik niet meer over het kerkhof lopen. Want dat breekt de pastoor te zijn die aan het brevieren was. Oeh. Ja, dan stoor je de meeste bezigheden. Uh, zoveel wist ik toen nog niet van het katholieke onderwijs. Nee, maar dat is later wel gekomen. Maar daar, daar zijn ja. we nog niet aan toe. Nee, nee. Uh, je had dus uh, wat je net noemde de Karel School, Waar heel veel van die namen... Die, die zijn noemt... allemaal overgegaan naar de School. Ja, ik wou zeggen. En daar was dus ook nog weer Gerden maar bij. En Marjan Krode. En Beatrice van Kaspel heeft daar ook nog gewerkt. Die heeft ook op heel veel scholen gewerkt. Ja, en eigenlijk dat hele stel van de Karel Doormanschool... want die werd gesloten, ging over naar de Plesmanschool. En dat was een nieuw gebouwde school? Ja, ja, die is nog door Van Venema geopend. Dat, eh, ja, dat dus dat was... was wel. Ja? Die was, dat was dus modern, want die... Ja, ja de Plesmanschool ken de ik wel. Ja. Ja, dat was de eerste nieuwe. Kijk, de Plesmanschool ken ik wel. Ik heb er nooit gewerkt, maar eh, ik ben daar wel, toen ik later...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 Al die examens waren verzameld. Niet alles, maar eh, een paar dictées uit Leeuwarden en cijfers om uit eh, Goes, weet ik veel wat. En dat was dan een boekje en dat heette de toetsnaald. En dan de kinderen waarvan ik dacht, waarvan we dachten dat die naar HBS en gymnasium gingen, die hadden na schooltijd nog een half uur, drie kwart les om die, met die toetsnaald. Ja, dat kon en, je niet in de klas. Doen. En huiswerk, want dat weet ik nog. En dan van die ingewikkelde vormsommen. Het was Verregelij, echt vreselijk. He? Haakjes en vierkante haakjes en acculades. Ik geloof niet dat, dat iemand uh, tegenwoordig dat nog kan. Ik kan het zelf ook niet meer, want we hebben nu allemaal onze rekenmachine en noem maar op. Dat gebruik ik dus nog nooit. Maar ik weet dat ik toen op de Nicolaschool was, dit verhaal vertelde. En dat smiddags uh, Stephanie Holstein kwam. Want de moeder had nog een toetsnaald. En toen heb ik het eenvoudigste dictee gegeven. Nou, barsten van de fouten. En uit de cijfersommen kwamen ze niet. Nee, en de redactie ook. Het die... eenvoudigste. Dan, ja, ja, ja. ja. Het was gewoon een heel ander, ja, heel ander uh, patroon ja, van, van leren. Er werd naar cognitieve kennis gevraagd. Wat nu helemaal niet meer is.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 vader was de paars. vader was een duidelijke mengeling van onze lieve heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje blijkt niet, papa zegt dat hij niet denkt Op een mooie en met de kleine meis. Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie? Wil u een stekkie van de functie. Ja, heb u een plekje, een plekje, een plekje? Heb u een plekje voor de functie. Ja, het is een makkelijke bord. Hij eet als het ware uit je hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het in je rijtuig In je rijtuig In de rijtuig Helemaal naar veen En toen. bleek alles maar een visioen. Van een of andere gek te zijn.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 En daar is een prijsvraag voor uitgeschreven... hoe de nieuwe school moest heten. En dat heeft toen Duco... Hoe uh, heet die dokter? Drent, dokter Dr. Dr. Drent, ja. Duco Drent, heeft dat gewonnen met de samenvoeging. Wat natuurlijk hartstikke leuk was, de oranje School, Want we hadden ondertussen ook al in Noord de Beatrix school. En dat viel onder hetzelfde schoolbestuur, of niet? Dat viel onder de twee schoolbesturen Juliana en...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 van de heer Van der Waals, die later de Koerselman en consorten overgenomen is. Ja, en, en die, broer. die is toen uh, van het gemeenschapshuis, want ik weet nog dat toen mijn broer op school zat, op de mavel, dat ze toen naar... Zijn ze overgegaan bij het huis in de Duinen? De gerttenbach ja. de Wim Gerttenbach-school. Ja. Ja. ja, toen is het ook van naam veranderd. En ik ken dus wel meneer Koerselman, die, daar die, die de leerlingen zaterdag zaterdag uit de kroeg haalde.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 Maar de christelijke MAVO heb ik ook gewerkt. Maar de christelijke MAVO, die zat later, dus waar nu de waar Max, nu de Max Eugestraat Eugestraat is. is. Maar hij is begonnen, dacht ik, in... Uh, bij ons op de Willemineschool. Op de Willemina-school, ja. die lokale aan de rechterkant. Ja. En toen hadden we ook nog, ja, dat was zo'n soort houten keet op de Van Lennepweg. En dat was het begin van de batx Dat was een kleuterschooltje bij Irene Brink en eh, Lien Kerkman.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 naar zeven basisscholen. Want eh, de Karel Doormanschool werd dus de Presmanschool. En eh, de Van Heuven Goedhartschool werd de Duinroos En dat, die ging ook uit zijn gebouw en een nieuw gebouw. En zo hadden we de zeven en twee eh, uurlozen, maar wat MAVO's werd. Ja, allemaal. En alles werd ineens directeur en leraar. Dat eh, was een hele omwenteling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 Dat is een hele ruil geworden. Ja, maar ja, goed. Bij ja, uh, deze werk en uh, baan was kwaad. Oh ja, zo is het. Iedereen uh, op zijn eigen ja. uh, wijze. <laughs> nou, wat ik me kan herinneren. Uh, uit de tijd dat ik in Zandvoort in het onderwijs werkte. was dat uh, Geel de directeur van de Hannisch ja, was. Ja, dat klopt. Oh. Ja, Toen waren Eker en Hofza. weg al. Want die waren in mijn tijd dus al heel oud. Tegen hun pensioen aan, denk ik. Uh,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 Nou ja, en meestal valt Koninginnendag ook in, in, in, in, in ook een gedaan. vakantie. Dus, nou, uh... Ze hebben dus Koninginnendag en 4 en 5 mei bij elkaar geschoven als de voorjaarsvakantie. De meisvakantie. De meesten zijn weg, ja. ook de kinderen met hun ouders. Ja, en, en ik geloof niet meer dat je een kind kan verplichten op Koninginnendag om uh, nee. naar school te komen. Best, om daar uh, voor het raadhuis, voor de burgemeester, vaderlandse uh, liederen te zingen. Maar we stonden er met honderden hoor. Met honderden. Tuurlijk.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 Geen lessen te geven en dat vond ik heel vervelend, want dan was ik drie kwartier mijn klas uit om voor een ander ze geen te geven. Maar zo ging dat en je mocht ook geen handen naar mij geven als je niet R had en je mocht geen handwerken geven als je geen K had. Nee, want ik heb handwerken van uh, nou ja van zoals we zeiden, van ja. juffrouw Jansen. Uh, Klaaglijn. Ik heb er nog dingen van. Het is niet te geloven. We. Ja, wat, en uh, hoe je dat. En van soort wijnen dat doorstopwerk. Ja, nee, dat... Eh, en breien en haken. Dat eh, ja, er allemaal er nog in voor. Precies. Ja, en, en met handenarbeid... en dan moesten we een of ander doosje maken... en beplakken met, met van dat marmerpapier. Er zat ook geen creativiteit bij. Het waren allemaal opgelegde pandoeren. Nou, dat is niet helemaal waar. Met moederdag waren er toch hele leuke dingen die werden gemaakt. En met kerst werden er hele leuke dingen gemaakt. En met Pasen. Die, die hoogtijdagen werd, werd toch echt wel heel veel aandacht aan besteed. Maar ja, ja verder was het de basisprincipes. Ja. Hoewel, er was ook hout bij. Hout bij. Dat ja, kan ik me niet herinneren. Nou, ja, uh... Nee, want toen dat zou je vergeten zijn... maar de jongens kregen handenarbeid... en de meisjes kregen handwerk handwerken in de bovenbouw. Ja. Dus toen veranderde het ook al.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 Als je die nog kan herinneren. Dat nou, zeker weten. Ank Jouwstra, Arie Henneman, Maarten Boten, Connie Bluis die daar nog werkt. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk net honderden leerkrachten gemaakt. En mijn excuus als ik iemand vergeet. En Doreen en Liesbeth, Doreen daar heb ik meegewerkt. Liesbeth, Liesbeth was van de Keutenschool. Ja, ja dat eh, Doreen Huisman, ja. Ook. Ja. En Liesbeth Posma. Maar ja, goed. Uh... En juffrouw Lisbeth, die, uh, die met de hond. Want toen zat de klimop. Of, uh, de klimop heette die, hè? Kleuterschool. Nee, nee, hoe heet het? Aan de overkant zat de, de Kleuterschool. Ja, maar die, die had een... geen naam, dacht ik. Ik dacht, de klimop-kleuterschool? Nee, de klimop was van de griffommeerde klimop. Oh ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Nou, het in zeepaardje. In geval Het zeepaardje. Nou, kijk, samen komen we eruit. Het zeepaardje, dat had uh, twee lokalen aan de. Ja.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 Ja, ja, dat was. Dat kon allemaal in die tijd. Hè. Het was allemaal gemoedelijker. Ja. Dat, en toen hadden we ook nog gewoon een schoolbestuur. Ja, dus allemaal met ja, een fans, kan ik me nog herinneren. Ja, die was secretaresse. Ja. En nou ja, wie hebben er niet allemaal in gezeten? Huisman, Luiten. Uh, Huiskus. Huiskus. Ja. En uh, Luiten en Lemmens, noem maar op. Dat, uh, ja, en tegenwoordig zijn. De... En hoe heet het? Van houten.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 Ik bedoel, ja. en, en, en de creatieve middag waar ja. uh, ouders kwamen... zodat kinderen ja. uh, inderdaad uh, als ze dat wilden konden leren breien... of figuur zagen, of, uh, ja, noem maar op. Ik dat denk de, dat wij in die tijd op de Nicolas School erg voorlijk waren. Dat waren we ook. Ja. En we dronken altijd gezellig op vrijdagmiddag uh, een glaasje met elkaar... of een sapje, ik bedoel afhankelijk van uh, ja, wat dus je wilde. Ja, maar dan je nog eens even de week door... en wat je meegemaakt had... En,